Katrin Straatman met het NOS-journaal. In Cairo zal EU-commissievoorzitter von der Leyen vanmiddag een migratiedeal aankondigen met Egypte. Het is al de vierde deal die de EU met omliggende landen sluit om migranten die naar Europa willen tegen te houden. Mensenrechtenorganisaties noemen het schandalig dat de EU overeenkomsten sluit met landen waarbij de mensenrechten in het geding zijn. In Rusland zijn vannacht op meerdere plekken dronaanvallen geweest. Volgens Moskou gaat het om 35 drones die door Oekraïne totaal zijn afgevuurd. Rond stond brand bij een olieraffinaderij in de regio Krasnodar... en bij een stembureau in de door Rusland gecontroleerde regio Ra Zaporizhia in Oekraïne. Ook rond Moskou werden meerdere drones neergehaald. Gisteren werd ook al melding gemaakt van twee Oekraïnse droneaanvallen op Russische olieraffinaderijen, toen in de regio Samara ten oosten van Moskou. Bij een verkeersongeluk in de Afghaanse provincie Helmand zijn zeker 21 mensen omgekomen en tientallen gewond geraakt. Slachtoffers zaten in een bus die werd aangereden door een motorrijder. Door de klap kwam de bus aan de andere kant van de snelweg terecht en botste daar tegen een vrachtwagen geladen met brandstof. Beide voertuigen vlogen in brand. De politie heeft in Mierlo in Noord-Brabant een man die mogelijk zijn vrouw heeft doodgestoken. De vrouw overleed voor haar woning op straat. Bij het steekincident raakten ook vijf kinderen gewond. Volgens Omroep Brabant wonen ze in het huis. En bij een schietpartij in de buurt van Philadelphia in de Verenigde Staten zijn drie mensen omgekomen. De politie heeft een 26-jarige verdachte aangehouden nadat hij zich urenlang schuilhield in een woning. De slachtoffers zijn volgens de politie familieleden van de verdachte. Het weer nog. Vanochtend bewolkt met later in de ochtend vanuit het westen kans op regen. Vanmiddag breidt de regen zich over het hele land uit en het wordt maximaal 13 graden. Morgen eerst veel bewolking en een paar buitjes. Later dan komt de zon erbij en het wordt dan zo'n 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort.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 Dat deze geluidsdragers de tijds hebben doorstaan De klanken van de leer En met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurig kopje koffie Nostalgie en melancholie U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort Niet met de deuren slaan Ja zuster, nee zuster.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 weer een hoop mooie, oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende formatie. De Foraio's was een Amsterdams zanggroepje... die eind jaren 50 bekendheid vergaren... met covers van de Everly Brothers... met Choir Sisters, Rooftop Singers... en andere Amerikaanse tienergroepen. Voor youngsters, zoals de band eerst heette... werd opgericht door Joyce en Jan Schouten. Het waren broer en zus. En uh, Ria Lubbering en Dick van Niehoff... het Duitse cabaret der onbekenden wonen. In uh, 1957 werd er in eerste single opgenomen... een cover van Bye Bye Love geproduceerd... door Jack Bulterman. En in 1958 verving Jetty Schouten, de zus van Joyce en Jan, Ria Lubbing En vanaf 1959 werden ze beroepsmuzikant. Het viertel trad regelmatig op in de revue van Snip en Snap. En het nummer Dans Nog Eenmaal Met Mij werd in 1961 een grote hit. En u hoort u nu de voorraaio's met Dans Nog Eenmaal Met Mij. Muziek uit 1961, hun allergrootste hit. Iedere dans is een kans dat ik vraag. Zijn wil je niet graag.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 En dat ik heb gekend toen je kussen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 Van het geland, Blond van haar en blauw van ogen Geef mij toch je hand Kleine Geertje uit de polder Zeg me nu in school Als het koren korenrijk is Word je dan mijn vrouw Want Geertje heeft mij al haar hartje beloofd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 zou haar eens duidelijk bevelen: dat hooien, nog rooien, nog het lot van de koe mij langer een ziertje kon schelen. Ik kwam bij het slotje met stoepje er aan en bleef op de brug vol verbijstering staan. Ik mocht er niet binnen, want weet je, er was mot en zeer bij Greetje. Greetje, wat ben je toch mooi! Heidi Christiani met Greetje uit de polder. En daarvoor Bobby Kleine met Volendamse. En de volgende artiest is een dame. Anna-Maria de Reuver. artiestenaam Annie de Reuver of de roepnaam eigenlijk. Geboren in Rotterdam op 19 februari 1917. En al daar overleden op 1 januari 2016. Was een Nederlandse zangeres. En ze was een van de populairste Nederlandse zangeres in de jaren 40 en 50. En Annie de Reuver erft haar voorliefde voor muziek van haar moederskant. En u hoort er nu Annie de Reuven met het lied van het Pierenment. Het Pyramind speelt heel de dag zijn liedje. Van lief en leven op plein en straat en graad. En even door het zangerlijk En van leven zing je niet van zomerzonneschijn. Laat het vrij door open venster zieven tot het dringt in het hart van groot en klei. Zing je lief, waarin het verlangen fluist. Eest links, dan rechts, terwijl je doorgehaald en schokken ze...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 Zo Zandvoort Zandvoort, met Mario's antwoord. goed, maar Mario zo goed. Ai, ai Johan, als jij niet van me hoort, dan spring ik in de bocht en ik die is zo kort. De man kwam met de Caucasus en was verliefd op Olga. Hij zei, wil met je troge zus, geef je mij niet, gewoon kus, dan spring ik in de die en die grote volga is beter in die Veel te En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. En deze week heeft hij ons weer een hele pak met mooie nummers gegeven. En als u denkt van ik heb een stuk van het programma gemist of ik wil het nogmaals beluisteren. Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Dus op zondag hebben we een nieuw programma en op de week later op zaterdag wordt het nogmaals herhaald. De volgende artiest, want daarvoor luistert u natuurlijk muziek op de radio. De volgende artiest is Mieke Telkamp, pseudoniem van Maria Ber Berendina Johanna Telgenkamp. Roept namelijk natuurlijk Mieke. Geboren in Oldenzaal op 14 juni 1934 en overleden in Zeist op 20 oktober, ook in 2016 was een Nederlandse zangeres. Ze is in Nederland vooral bekend door het lied Waarheen Waarvoor, waarmee ze in 1971 haar comeback maakte. En u hoort het nu met een toepasselijke plaat voor deze zondag. Mieke Telkamp met Nooit op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 En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 Stel maar regen wat je doet, zeg maak je tussen ons een deertje goed. Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar. De regen valt bijstromend, is een trieste dag, want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag, omdat je met mijn hart verdween.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 Het is nu eindelijk een feit, ik ben je kwijt, ik ben je kwijt. Je knoeit de as van je sigaar, nu voor ik kan maar bij haar. Je vraagt me niet meer wat we eten, ik kan van uw afhand vergeten. Wat jij het liefst des avonds lust, zelfs hoe je vroeger hebt gekust. Van slaar naar leugens zoekend voor me staat Je lach je stemt De harde stap wil me niet meer op de trap Je hoeft niet Stiekem meer te fluisteren En ik niet aan je nu te luisteren Ik kan vergeten Wie je bent en dat ik je heel goed heb gekregen Van me denkt, ik zie wel wat de toekomst brengt. Voorlopig rust geen commentaar op elke krulspeld in mijn haar. Je kunt je medelijden sparen, het net als voor we samen waren. Het voeteneinde van het bed bij de verwarming neergezet. Van der Bos met Ik ben Gelukkig Zonder jou. en daarvoor roept u Rob Denijs met Ritme van de Regen en de volgende dame is Adelle Maria Hamedman, beter bekend als natuurlijk Adelle Bloemendaal, geboren in Amsterdam op 11 januari 1933 en al overleden op 21 januari 2017 was een Nederlandse actrice, cabaretier en zangeres en dan valken trad ze op onder haar eigen naam Adelle Hamedman en later ...als uh, Adelle Hamee. Bloemendaal was de naam van haar eerste echtgenoot. En Bloemendaal werd door velen gezien als een vrijgevochten vrouw. Ze was een comedienne die vrijwel alle facetten van het theaterwerk beheerste. En ze stond bekend om haar schaterenlach. Nasale stemgeluid en haar uh, correcte dictie. U hoort er nu. Adèle Bloemendaal met een veelgedraaide plaat in dit programma. Zal men het nog een keertje overdoen? Hey! Zal men het nog een keertje overdoen? Want het was niet naar mijn zin. Laat hem het nog een keertje overen doen en begin maar bij het begin. Zal hem men het nog een keertje over doen, want het laatst niet naar de zin. Laat hem het nog een keertje over doen. En begin maar bij het begin. Een voetbalclub uit Leer verloor laatst met 5-4 Een supporter rende het veld toen op en riep vol van hoofdstad.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 Het had voor het eerst geopereerd De patiënt had daarna een vierkante neus De dokters zijn nerveus Vallen we het nog een keertje over doen, Want het was niet naar mijn zin Zal we het nog een keertje overdoen En begin maar bij het begin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 Op het carnaval Veel gezep, veel gezang, veel. Geloo. Halleluja kameraden zon hij vorig jaar. Dit jaar zong hij alsmaar maar. Yeah! Zal man het nog een keertje over het doen, wat het was niet na mijn zin. Alan men het nog een keertje over het doen, in begin maar bij het begin. ging maar bij het begin. We zullen me dit nog een keertje overdoen. Was het was niet aan het zien. Geen mijn stem kwijt, we zullen me nog een keertje overdoen. Ik begin maar bij het begin.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 Je Tulpen, hyacinten en narcissen. Ze komen vers van de veilingen, glissen. Dan heb ik rozen die rooien en bidden. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart. Ik heb bloemen voor geloofden en ze zeggen, ik heb Staat hij urenlang lang en tuurt dan naar de zee? Zijn mooie dagen lang vervlogen, voelen hem mee. De laatste maal nog wil hij het beleven in storm en regen, daar op die wijde zee. Dan de grote reis aanvaarden en zet voor het laatste koers naar het oord van rust en vrede. Men vond hem op een morgen daar aan de havenkant. Hij was heel stil vertrokken naar het onbekende land.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 nog wil hij het beleven, in storm en regen, daar op die wijde zee. Christiani, met een oude zeeman En daarvoor Helma en Selma Want ik heb mooie tulpen En binnenkort staan ze weer Binnenkort is de winter voorbij Nog eventjes doorbijten En dan begint het voorjaar En voor je het weet is het natuurlijk weer zomer En de volgende formatie zijn Corrie en de Rekels Nederlandse muziekgroep Rond zangeressen Corrie Conies natuurlijk De groep is vooral bekend van de hit Huilen is voor jou te laat En in 1968 Met huilen is voor jou te laat. Zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uur is kort, maar niet getreurd. Azen de zaterdag of volgende week zaterdag is we u bekijken. Uh, wordt het programma nogmaals herhaald tussen 1 en 2. En natuurlijk volgende week zondag vanaf 9 uur zijn we weer hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Ik bedank nog even Korderaar voor het beschikbaar stellen van al deze mooie, oud-beontstalige muziek. En ik wens u zometeen uh, veel plezier met CFM Jazz. En ik laat u achter met de drie kerst met het autootje En misschien, en misschien nog Olga Lovina Met Inti Road. Ik wens u nog een hele fijne zondag En misschien tot volgende week en anders Tot ziens! We hebben een ongeluk gehad Met de tootootje Met de tootootje Met de tootootje gebeurde hier midden in de stad Met de tootootje Met de tootootje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 de eerste komt voor 57. Niemand? Nou, 5-5 gulden dan? Of vindt u dat nog te duur?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 Wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Breuneloo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoer der Zandvoort. Gewoonplaten de van schellak en Vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tijds hebben doorstaan. De klanken van Weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en... Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.